De finale wordt straks gereden. Eerst zijn de vrouwen aan de buurt voor de halve finales. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Het is overal droog en bewolkt. Vanavond enige tijd wat regen. Morgen in de middag droger. Dan wordt het maximaal 12 graden. Dat het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Zeven vertragingen. Totale lengte 17 kilometer. Dit zijn ze vanaf acht minuten of met een bijzondere oorzaak. De A12 Oberhausen Arnhem. Tussen de Nederlandse grens en Zevenaar. Daar doe je er 15 minuten langer over. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug, 17 minuten. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en de Klaverpolder, 8. En de laatste, de A76, Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, 10 minuten vertraging. Bij Plus hebben we zelf ook tieners thuis. En dan is alles heel snel op. Brood, appels, cola, op.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 Nu tot 20% wintervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alpink.nl. Het is nu al zomersale bij Doei.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 Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Dennis Hubei. Dit is Veronica. 80s only. Die zat hier achter, hè? De Mary Jane Girls in my house. Hij ontdekte ze, hij produceerde. Het was eigenlijk zijn projectje. En Mary Jane, dat uh, is eigenlijk ja, slang voor iets... waar uh, deze Rick James behoorlijk veel van hield. Uh, namelijk uh, een blootje. Een pret sigaretje. En uh, ja zo uh, doe ik die waarschijnlijk op deze naam. de Mary Jane Girls in my house. You're Brian Adams. Run to you. De beste 80's. Uh, Olivia die uh, zegt heerlijk genieten dit. En uh, Sophia van Dijk die zegt wij hebben van de week de sleutel gekregen van ons nieuwe huis. We zijn op dit moment uh, een beetje aan het klussen. Eerlijk gezegd moet het klussen nog uh, gaan beginnen. Dus vooral inventariseren. Bepalen welke kleur we op de muur hebben. Wat we op de vloer gaan leggen. Maar de radio staat in ieder geval lekker aan. En elke keer als we naar de bouwmarkt rijden dan uh, zetten we hem net... Even iets harder om vervolgens in het huis ook weer terug het spiekertje aan te hebben staan. Dus uh, fijn dat jullie uh, daarmee bezig zijn. En uh, lekker dat je een nieuw huis hebt gefeliciteerd daarbij. Radio Veronica is sowieso bij je. Met zometeen onder andere Huey Lewis en de News: That's the power of love ga ik draaien. Ook uh, Talking Heads komen eraan. Burning down the house. David Byrne, de zanger, was van de week in Nederlands. Eerst hoor je Steve Winwood. Higher love. Zondag hoor je tussen 10 en 6 de beste muziek uit de EDIES. Op Radio Veronica Veronica. Huey Lewis and the News and the Power of Love. Toch nog steeds het belangrijkste ding in het leven. Laten we eerlijk zijn. Dit is uh, de beste ethisch bij Radio Veronica. Zometeen op speciaal verzoek onder andere L. Jeroen Roof Garden ga ik draaien. Ook een man die niet mag ontbreken tijdens het ethisch weekend. Zijn naam is David Bowie. Hoor je zometeen ook eerst Mel en Kim. En showing out. Get fresh at the weekend bij Veronica.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 Ja, een uh, bewolkte middag met af en toe een buitje. Vanavond gaat het op meerdere plekken regenen. En ook morgen wordt een wisselvallige dag met van tijd tot tijd regen. Het wordt dan 9 tot 13 graden. Na het weekend ook buien, maar daarna volgen er een paar droge dagen... met zonnige perioden. Woensdag wordt een topdag. Kan het uh, lokaal zelfs 19 graden worden. Dit is Radio Veronica. Het station van De Bonanza. Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur. En nu... Tennis Hubei. Met de beste muziek. Aller tijden. Dit is Veronica. Het is only It's a the desert, it's a desert, that's a desert, baby. Hey, mama, what's your mama gonna say? If you finally make your partner like this guy. Does anyone wanna go dancing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the garden? If you dare dream of yesterday In the air Do a step with breath. A step, get your breath Does anyone wanna go waltz in, in the garden? Does anyone wanna go dance up? Thank you. We En de roof garden. Eh, Timo die uh, zegt via de Radio Veronica: er was toch zo'n speciale manier voor de techniek die uh, deze LG Row gebruikt. Dat is inderdaad waar Timo. Dat heette dat sketten. Dat is dat Herman die eigenlijk gewoon woorden zonder woorden. En daar was deze LG Row echt super goed in. Je hoort ook nog David Bowie Let's Dance. De beste etisch bij Radio Veronica op zaterdag en zondagmiddag tussen 10 en 6. En Thijs die laat weten via de app dat hij op dit moment bezig is met het voorbereiden van het diner voor vanavond. Komen vrienden eten, zegt hij. Ik sta een beetje te rommelen in de keuken. Radio staat aan. Gaat om niet echt van harte, maar ik bluff me er wel doorheen. Nou, heel veel succes. Maak er wat moois van. En intussen draai ik voor jou en voor iedereen die op dit moment bezig is in de keuken of waar dan ook. Deze banger van White Snake. Dit is Here I Go Again, nu bij Veronica. Gonna drive my daddy's daddy's daddy's red, ride. daddy's daddy's daddy's daddy's daddy's daddy's daddy's daddy's daddy's daddy's daddy's daddy's daddy's to Tennessee. Van Emma de Vries, Prince bij Radio Veronica en uh, Alphabet Street en ik draai het ook nog White Snake. Here I go again on my own. Het is de tijd voor even een momentje van rust, even een momentje van bezinning. Een heerlijke power ballad nu van Bonnie Tyler. That is Total Eclipse of the Heart.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 eclipse of the heart dat zal zo blijven ook, want ze komen nooit meer bij elkaar als al. Dit was een van zijn solo hits. Blijft een geweldig liedje. You're living in Dream Times. En ik draaide ook nog Bonnie Tyler, The Totally eclipse of the Heart. Zometeen nog een uur met de beste eties bij Veronica. En tot het nieuws van vijf uur nog deze van de Pointer Sisters. Dit is Automatic. Look what you're doing to me. I'm a dilly at your whim. my... camera looks through me with its x-ray vision and all systems underground. the ground all can manage